10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. VVD en PVV ergeren zich aan uitspraken van korpschef Welten van de Amsterdamse politie. Die zei gisteren dat hij bij een eventueel boerkaverbod. geen vrouwen in boerka zal arresteren. Volgens Welten moeten politieagenten ook altijd hun gezond verstand gebruiken. Ik voel me niet altijd een instrument van de overheid. dat onmiddellijk doet wat er gevraagd wordt, zei Welten.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 BVV naar Wilders zegt dat Welten wetten moet uitvoeren... of anders ze biezen moet pakken. Het Duitse vliegveld Weetse heeft een recordjaar achter de rug. Vorig jaar vlogen bijna 2,9 miljoen reizigers van of naar de luchthaven. Net over de grens bij Nijmegen. Dat is een stijging van 21 procent. Vooral bij Nederlanders is het vliegveld populair. Ruim de helft van alle reizigers kwam uit Nederland. Volgens de luchthaven komt de stijging van het aantal reizigers... doordat de prijsvechters Ryanair en Whiz Air steeds vaker vanaf Weetse vliegen. Ook boeken Nederlandse en Duitse reisorganisaties meer vakanties via het vliegveld. Voor dit jaar zijn de verwachtingen somber... vanwege de invoering van de vliegtax in Duitsland.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 Volgens onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania kan op basis van deze kennis mogelijk op termijn een crème ontwikkeld worden die weer een volwaardige haargroei mogelijk maakt. Het zal wel nog jaren duren voordat zo'n crème op de markt komt.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt everdingen en Nieuwegein 5 kilometer... heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. De weg is daar zo goed als dicht. Verkeer gaat er via de vluchtschok langs. Bent u op weg naar Almere-Amersfoort... kunt u het beste omrijden vanaf knooppunt everdingen via Utrecht-West... over de A2 en de A12. Dit is Radio 1. KRO Goedemorgen Nederland Sven Kokkelman Nog steeds is het benauwd en bedompt in veel basisscholen en dat beïnvloedt de leerprestaties negatief, blijkt zo uit de nieuwste cijfers. In Groningen is een kunstwerk te zien met echte organen. Gaza gaat gebukt onder een isolement. Het antwoord van Hamas: tunnels graven naar de vijand. Hamas are pre is preparing for something actually, because they are digging every day. It's a jihad task. En dat was van Koos Postema. Het is 4 minuten over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen in Nederland. De meerderheid van de basisscholen kampt nog altijd met een slecht binnenklimaat. De lucht zit vol met ziektekimmen en stof. En dat is slecht voor de gezondheid en voor de leerprestaties. Lisbeth Verheggen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent bestuurder Basisonderwijs van de Algemene Onderwijsbond. Hoe erg is het? Erg. <laughs> en wat is erg? In ieder geval de meerderheid van de basisscholen, sterker nog, de GGD, komt met een cijfer van 80%. 80% van alle basisscholen? De basisscholen die hebben dus geen goed binnenklimaat. En wat is geen goed binnenklimaat? Dat nou, precies de, de elementen die u net al noemde. Te veel kinderen die met te weinig uh, zuurstofrijk uh, lucht moeten, moeten doen. Ja. Uh, mo geen mogelijkheid tot verfrissing van de lucht in het lokaal. Uh, Airconditioning systemen, als die er al zijn, die niet voldoen. Kortom, uh, het binnenklimaat is voor de basisschoolkinderen in Nederland niet goed. En is het verslechterd? Ja, het verslechtert in die zin. Uh, die, die laatste cijfers ken ik niet. Wat wij wel weten is dat in 2009. Heeft Binnenlandse Zaken ontdekt dat bij de gemeentes nog 300 miljoen op de plank ligt. om te investeren in die huisvesting en in die binnenklimaten. En dat is inmiddels opgelopen tot op 315 miljoen. Met andere woorden, er is geld zat, maar het wordt niet geïnvesteerd? Ja, er zijn twee dingen aan de hand. Er is geld bij de gemeentes, want die zijn er verantwoordelijk voor, hè? niet de schoolbesturen. De gemeentes zijn verantwoordelijk voor de gebouwen en dus ook het binnenklimaat. Ja. En daarvan heeft Binnenlandse Zaken aangetoond dat er gewoon 300 miljoen blijft liggen en niet wordt geïnvesteerd. En het andere probleem wat we hebben is dat wij geven in Nederland twee derde van het budget uit aan kinderen in de basisscholen, ja. in vergelijking met kantoorpersoneel bijvoorbeeld. Ah, goed. Hoe ingewikkeld is het eigenlijk om een klas te stofzuigen en te dweilen na afloop van een, een dag lesgeven? Nou, ik weet. Uh, als je ziet wat er allemaal in de klas staat en hoe volle de klas is, des te ingewikkelder is het. Mm. En uh, de schoonmaker doen gigantisch goed werk, want die moeten dat elke dag pr pr proberen schoon te krijgen voor de basisschoolleerlingen. Ja, dat lukt dus kennelijk niet, want het sterfte van de ziektekiemen en stof. Ja, het, het zijn twee dingen. Het is inderdaad de onmogelijkheid van, voor uh, schoonmakers om binnen de beschikbare tijd ook daadwerkelijk goed schoon te krijgen. En twee, die lucht, uh, dat luchtklimaat, zeg maar, wat allemaal in de lucht zweeft heeft niet alleen te maken met het schoonmaken en het afstoffen. Het ja. heeft dus ook maar te maken met het regelmatig kunnen verversen van de lucht. Ja. Want er zitten gewoon te veel kinderen in een te kleine ruimte... die met dezelfde lucht moeten doen. Ja, ramen open dus dan. En dat kan in heel veel gevallen niet meer... als we die hypermoderne airconditioning-systeem hebben neergezet. Want dan die kunnen dan de ramen we niet meer open. Eens. Juist. Maar goed, als je in een gemiddelde klas komt... dan ligt er toch wel vaak heel veel stof hè? onder banken, onder de vensterbanken, onder kasten. Nee, dat ben ik niet met u eens. Uh, het, is niet zo. het ligt heel erg aan het gebouw waarin je bent... Uh, of ze men daar last heeft van stof die heel moeilijk weg te krijgen is. Een oud-schoolgebouw, waar we in het basisonderwijs nog heel veel van hebben... Ja. die eigenlijk ook qua oppervlakte te klein zijn... en waar te veel spullen in moeten staan, omdat die klassen gewoon te groot zijn... Ja. als je daar dertig stoeltjes in kwijt moet, ja. dan is dat lastig om binnen een kleine tijd ook anders groen te krijgen. Ja, maar mevrouw Verhegge, jaar in, jaar uit constateren we dit. Ja. En jaar in, jaar uit komt u en uw collega's... komen met aanbevelingen hoe het beter kan. Ja. En jaar in, jaar uit komen we aan het einde van het jaar... tot de conclusie dat het niet beter is geworden, sterker. Het is slechter geworden. Hoe kan dat nou? Nou, omdat de politiek dus niet uh, ingrijpt op de punten... waar wij van zeggen dat we het wel zouden moeten doen. Oftewel, als zij geld geven aan gemeentes als overheid... om te zorgen dat er binnenklimaat op orde kan komen... En ze constateren jaar na jaar, als de overheid, dat het niet wordt uitgegeven. Waarom zegt die overheid dan niet, en wij pleiten als AOB er echt voor, om te zeggen: weet je wat, het geld wat wij daarvoor geven, we willen per se dat het wordt uitgegeven aan dit doel, ja. en dat gaat jou ook verantwoorden ook. Goed, met andere woorden, de, de Rijksoverheid moet gemeenten dwingen om die 345 miljoen te gaan investeren in de luchtkwaliteit en, eh, laten we zeggen, het stofvrijmaken van scholen. Precies. Kijk, als wij als overheid zeggen in Nederland, we geven met belastinggeld, geven wij geld aan de gemeenten om dit te regelen, ja. dan mogen we toch ook verwachten dat ze eraan uitgeven. En waarom gebeurt dat dan niet? Omdat de landelijke overheid daar dus niet die keuze maakt, want de autonomie... De zelfstandigheid van een gemeente staat dat in de weg. En wij denken dan: van grijp maar wel in, want het gaat ten koste van onze kinderen. Wat heeft een gemeente eraan om 345 miljoen ergens te stallen en daar niks mee te doen? Om er misschien daarna iets anders mee te doen, want ze hoeven het dus niet hier aan uit te geven. Aha, waar kunnen ze het ook aan uitgeven dan? Wat zegt u? Ze kunnen het ook aan lantaarnpalen en drempels uitgeven? Ja, ja, ja. Het zit in een bepaald fonds en daar mogen ze zelf over beslissen. Ja. Terwijl het geoormerkt is om, dus zoals dat dan heet tegenwoordig in dat ambtelijke jargon, om de scholen uh, stofgeit te maken. Nou, ze krijgen het om het ervoor te doen. Maar het is nou net niet geoormerkt, want ze mogen er ook iets anders mee doen. En daar willen wij vanaf. Goed. Uh, de situatie treft anderhalf uh, miljoen leerlingen op de basisschool. Ja. Uh, u zegt net, um, uh, dat is, geldt dus op 80% van alle basisscholen. Welke klachten levert dat op bij kinderen? En nou, dat... U maar zelf in een bedompte ruimte zit op een verjaardag, ja. uh, je alertheid wordt, je, je wakkerheid zeg maar wordt meteen minder. De, de irritatie onderling wordt groter. En kinderen zijn, die hebben een frisse lokaal nodig om leerstof in zich op te nemen. Ja. En gewoon ook gedrag van elkaar te accepteren en niet te accepteren. Nou, alles wat er gebeurt in zo'n klas. Dat helpt heel erg als je dat gewoon in een frisse omgeving uh, kunt ondergaan. En gezondheidsklachten heb ik wel eens begrepen, zoals astma, oogirritatie, dat soort dingen. Ja, dat de GGD komt met die conclusies. En dan ga ik ervan uit dat dat klopt, want dat is hun professie. Ja. Uh, maar dat kun je natuurlijk verwachten. Als je zelf al wat geïrriteerd bent aan je ogen... en je komt in een ruimte waar het niet fris is, dan heb je meer last. Goed. Zo simpel is het. Kinderen zijn net mensen, hoor. die hebben net zoveel, net last. ...van dit soort omstandigheden als wij volwassenen. U wilt de toezegging van de minister van Onderwijs... ...dat die 345 miljoen naar het beter maken van de luchtkwaliteit van scholen nou, gaat? Als met dit telefoontje die toezegging komt, dan ben ik stikgelukkig... ...en al die kinderen met mij, maar ik heb er een hoofd in. Goed, wij gaan het de minister voorleggen. Prima. Hartelijk dank. Dank je wel.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 In 2006, dames en heren, kwam Gaza onder het bestuur te staan... van de terroristische organisatie Hamas. Met heel veel gevolgen voor de bevolking daar... hoort u in deel 3 van Niemands Land. Het verslag is van Marcel Dekker. Gaza. Met recht een autonoom Palestijns gebied. Een kuststrook van pakweg 40 bij 10 kilometer... waar sinds 2005 geen Joodse nederzetting meer te vinden is. Sinds de verkiezingen van 2006 staat dit stukje land onder bewind van Hamas een terroristische organisatie die meer dan eens... de vernietiging van de staat Israël heeft gepredikt. Vandaar ook de muren, de eindeloze toegangscontroles... om niet te vergeten de wurgende embargo's... die dit strookje zand tot over de grens van de armoede heeft geduwd. Op de eerste avond van ons bezoek als we naar het huis van onze tolk lopen... is van die armoede weinig te merken. Gaza gonst van het leven. Overal winkels. Overal een uitbundige uitstalling van goederen. Maar ook de indringende geur van dieselgeneratoren. Stroom krijgt Gaza namelijk maar zes uur per dag. En Hamas? Hamas is overal. Achter de vlaggen, achter de portretten van martelaars... in de steegjes waar mensen uit hun huizen worden gesleept... en ook ondergronds. Waar ze volgens onze tolk Han Kaloep aan de lopende band tunnels aan het bouwen zijn. Op weg naar de grens van Israël. People are afraid from what is coming. For example, yesterday, my friend, he, he works for Hamas Intelligence. He told me that something would happen that happened would be here in the border. And he asked me to take my wife to her family for one week... to, to observe whether that these ha, things would happen or not. But they are expecting something, actually. Right now. Right now, yes. And people are expecting so. I will tell you, we are we are here. I. It's not strange that we have a tunnel. Yes, this area is known, like of, of consisting, more than two or three thousand tunnels here in this area, underneath, this underneath these buildings. Yes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 Any hope of a calm festive period in the Middle East appears to have been shattered after Israeli forces killed two Palestinian gunmen in cross-border fighting. Israel's military said its troops, backed up by helicopters, shot the militants as they were planting explosives along the Gaza-Israeli frontier. Hoewel daaronder tunnels liggen en die flat dus per definitie doelwit kan zijn voor Israëlische bombardementen, vertrouwt Kaloep zijn lot liever toe aan zijn God. De volgende dag gaan we mee met de vissers van Gaza. Ook zij vertrouwen op God, maar nog meer op een goede vistek. Ze zijn schaars en meestal te vinden op de zwaar bewaakte drie mijlsgrens. lijkt looks like we're crossing the border. It, we are so near. Yes. You can be shot out of the water if you're not careful. Yes. But you know, here. The, the biggest, the, the big Israeli ship, so um, because we are like, we, you are not making the problems, you you are not suspicious to do something, so sometimes you are allowed to do that. The border Because they exceed the border now, so they fish a high quality fish, high quality fish. Yes, they have a goal with it. They, Are they scared? Are they scared? يعني من you في No fear factors now. No fear factors. No. We source for our income, so we are not afraid anymore. De vis is schaars, wordt met gevaar voor eigen leven gevangen en is vaak van niet al te beste kwaliteit. Gaza heeft tientallen riolen en die komen helaas voor de vissers en de klanten allemaal uit op zee. Morgen duiken we nog even verder de economie van Gaza in en bezoeken dan ook een van de gevaarlijkste aardbeienvelden van de wereld, gesteund met Nederlands geld. We shooting from there I and we shooting from there. Can, uh... Yes, place. yes. Okay. And uh, at uh, four o'clock there is uh, nothing on one here. I have to leave. Yes. Must to leave. Verslag was dat van Marcel Dekker. Morgen dus verder. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Karel.nl. .no. Straks in Groningen wordt een kunstwerk onthuld... met echte organen. Eerst nu het ochtendubeur van Koos Postema. Ik moet opschieten. De blauwe bak met papier wordt heel vroeg opgehaald bij ons. Ik moet op tijd met die bak op de stoep staan. De bak is loodzwaar, alleen al door die papieren jaaroverzichten. Daar is de reinigingsdienst. Onze bak wordt leeggekiept en ik denk aan Job Cohen. Want één krantenknipsel hield ik achter. Een uitnodiging van Job Cohen aan allen die het kabinet Rutte willen bestrijden. Er is lauw op gereageerd... D66 stuurt misschien wel iemand. Een vakbondsvoorzitter zal komen, maar weet niet of hij wel namens alle bonden mag spreken. In die brakke grond, Amsterdam, daar houdt Jop Cohen de demonstratieve bijeenkomst op 16 januari. En op 2 maart zal het kabinet op zijn duvel krijgen, denkt hij. Dan wordt indirect immers de Eerste Kamer gekozen. Job Cohen stelt nu dat hij ook als zijn Partij van de Arbeid... straks verliest, die partij zal blijven leiden. Wie zoiets zegt, staat al met 1-0 achter... voordat de wedstrijd begonnen is. Job Cohens fractie telt 30 leden. Het lijken er nauwelijks een stuk of 5-6. Wat doen die mensen allemaal? En met wie zal er nou echt wel, of een beetje, of niet... of toch weer een beetje, of wie weet, fuserend... Samengewerkt worden in de Tweede Kamer. Telefoon. Gelukkig nieuwjaar, zegt mijn oude vriend. Ga je ook naar de brakke grond? Vraagt hij grinnikend. We zijn niet uitgenodigd, joh. Maar uh, we hebben toch regelmatig op Jobs partij gestemd, jij en ik. Nou, wat doe je? Meent hij wat hij zegt? Het is een beruchte peskop, die oude vriend. Ik, eh, uh, ik begin, eh, uh, ja, ik, eh, uh, aarzel ik. Je aarzelt, roept hij. Nou... Ik ga naar Job Cohen. Maar waarom nou? Waarom ga je daar nou naartoe, zeg ik? Anders is Job zo alleen, antwoordt hij. Zij koos Postema morgen het ochtendumeur van Henk Spaan.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 Gitaren van The Tunes. Een Nederlandse folk groep uh, met The Train of Life. Het is zes minuten voor half elf. Komt dat kijken, komt dat zien? Organen verwerkt in een kunstwerk. Vanaf komende zaterdag kunt u dat uh, gaan zien in Groningen. Johan van der Dong is kunstenaar en maker van dat kunstwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een organen zitten er allemaal in? Het zijn uh, runderorganen. Welke? Uh, het is. Uh... Het zijn de nieren. De nieren. De nieren. En wat voor kunstwerk is dat dan met nieren? Uh, het, uh, het hangt uh, uh, op een uh, dekbed die over een trap uh, gevleid is. Daaromheen komen oranje kussentjes. En uh, vervolgens, uh, vervolgens uh, heb ik dus uh, drie schilderijen. Twee ervan, daar heb ik. Uh, wat van mijn diabetes uh, in verwerkt, uh, overblijfselen van de... Sorry, de uh, no, uh, ho, ho, ho, ho, een moment. Iets van uw diabetes in verwerkt? Ja, uh, uh, uh, kijk, om, uh, omdat er uh, vaak, hè, dat zie je ook bij dat soort patiënten... allerlei bijkomende kwalen uh, bijkomen. Dus heb ik dat uh, van mezelf uh, erbij uh, Want u gebruikt. bent diabetespatiënt? Ja. U lijkt aan suikerziekte. Onder andere. Onder andere wat nog meer dan? Oh, maar dat is niet. Dat doet niet zoveel te zaken. Ik heb wat broertjes gehad. Ah. En daar ondervind ik de gevolgen iedere dag van. Maar dat. Ach ja. Hm. En waarom maakt u een uh, kunstwerk op een dekbed met allemaal rundernieren? Omdat ik uh, vind dat. Uh, de. Uh, ja. de discussie over. Uh, de. Nou, orgaandonatie en vooral de manier waarop hier het codiciel geregeld is, wel even weer een flinke nieuwe swing uh, mag krijgen. Want er zijn veel te weinig uh, orgaandonoren wat dat betreft, veel te weinig codicielhouders dus. Mm, en dat gaat u op deze manier, wilt u dat onder de aandacht brengen? Maar waarom moet het dan met rundernieren en uh, echte organen? Uh, dat uh, ik kan niet best menselijke organen gaan gebruiken. Wat zegt dat, u nou? Ah nee, dat is even een grapje. Maar, maar uh, ik, uh, ik kan natuurlijk... Uh, ik heb die runderorganen gebruikt... omdat ik uh, daarmee uh, gewoon ook even op een chockerende... Uh, misschien chockerende manier... aandacht wil vragen voor dit probleem. Ja. Zodat mensen ook daadwerkelijk na gaan denken. Want chockeren betekent ook confronteren. En dat betekent ook dat mensen na gaan denken. Denkt u dat mensen het willen zien? Oh, oh, jawel hoor. Het uh, komt op een plek te staan waar uh, veel reizigers langskomen. Station Noord in uh, Groningen. Dus heel veel mensen zullen het ook zien. Ja, maar ja, dan loop je dus langs een uitgestalde slagerij. Nee, zo moet u het niet zien. Want het, uh, oh. u moet uh, het ervaren. U moet kijken naar uh, de installatie. En dan zult u zien dat dat uh, echt... Uh, best wel meevalt dat het, dat het om een be beeld gaat om mensen uh, tot nadenken te stemmen dat het nodig is dat ze een codiciel uh, invullen en nog meer ook een signaal naar de politiek dat ze eindelijk eens een keer dat beleid in ja. Nederland gaan ja, goed, We hebben een paar jaar geleden die grote donorshow gehad van BNN. Een grotere publiciteit en een grotere maatschappelijke discussie... was zo ongeveer niet denkbaar. Het was ook een heel groot en belangrijk onderwerp in het debat in de Tweede Kamer. En toch is het niet geregeld. Dus waar haalt u dan de gedachte vandaan... dat een kunstwerk van u met uh, uh, dit soort uh, uh, organen... wel tot het gewenste resultaat zal kunnen leiden? Uh, die illusie heb ik ook niet. Maar vele druppeltjes zorgen er wel voor dat het onder de aandacht uh, blijft... en dat de politiek er uh, geconfronteerd uh, mee uh, blijft uh, worden. Ja, volgens mij komt, meldt de eerste donor zich aan, of niet? Wat zegt u? Volgens mij meldt de eerste donor zich aan. Nou, uh, wie weet, wie weet, de mobiele telefoon gaat weer... want uh, er is toch een kleine media-hype aan de gang. Ja, goed. U wilt via de website uh, jouworgaanmijnorgaan.eu... Um, wilt u aandacht vragen he, voor dit probleem? Zeg ik er nog maar ja, even bij. Daar, daar wil ik aandacht voor Goed. vragen. Uh, want uh, nou ja, op deze manier ja. probeer ik de mensen die op de wachtlijst staan een gezicht uh, te geven. Goed. Johan symbolisch van de, gezien. Johan van der Dong, kunstenaar en maker van dat kunstwerk met die organen. Ik dank u wel. Ja, hoor, bedankt hoor. Dag. Dag. Bijna half elf, dames en heren. Tijd voor ons om af te ronden en het woord te geven aan Prem. Een hele goede morgen Prem. Waar ben je vandaag? Goedemorgen Sven Kokkelman. Nou, ik sta bij echte kunst. Ik sta hier bij twee beelden in de bronschieterij van Bert Binder in Haarlem. En we gaan het hebben over de koperdistallen en wat er er allemaal mee gebeurt. We hebben koperdeskundigen, de prijs van koper Sven. Als je daarin had belegd, die is gestegen met 57 procent. Als alle pensioenfondsen alleen maar in koper hadden belegd, waren er geen dekkingsproblemen. Dus we gaan het koper 360 graden bekijken. Maar dat doen we eerst nadat de man met de zilverkleurige haren, Jan van der Putten.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 VVD en PVV hebben kritiek op de Amsterdamse politiekorpschef Welten. Die zei gisteren dat hij een eventueel boerkaverbod niet zal uitvoeren. VVD-Kamerlid Hennis Plasgaard wil dat minister opstelt terwijl Welten tot de orde roept. En PVV-leider Wilders twittert dat Welten wetten moet uitvoeren of anders zijn biezen pakken. De verpakkingsindustrie levert onjuiste cijfers over het recyclen van kunststofafval. De successen worden overschat, staat in een rapport van de inspectie van het ministerie van Milieu. In sommige gevallen zit de industrie volgens de inspectie zo'n 15% naast. En in de Japanse hoofdstad Tokio is een tonijn van ruim 340 kilo geveild voor een recordbedrag. De vis werd verkocht voor bijna 300.000 euro aan een sushi-restaurant. En daarmee is het record van 2001 verbroken. Toen werd voor een blauwvis vintonijn bijna 200.000 100.000 euro neergelegd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 NTR. Rem Time. Rem De koperdistallen gaan maar door en door. Gisteren bleven urenlang de slagbomen van 11 spoorwegovergangen... op het traject Roosendel-Breda gesloten vanwege de koperdieven. En Radio TV Noord-Holland sloeg alarm... omdat alle bliksemafleiders op het dag gestolen waren. Waarom? Er zit koper in. De prijs van koper is de afgelopen zes maanden met 57 gestegen... 1 ton koper kost nu 9641 US dollar. Dat is zo'n 7260 euro. De koperroof heeft ook grote gevolgen voor onze beeldende kunst in de openbare ruimte. Want in brons zit koper. Voor een paar luttele euro's worden oude waardevolle kunstobjecten omgesmolten. Wat moeten we doen? Wie zijn de dieven en belangrijker, wie koopt het koper en waarom? Moeten we de helers veel zwaarder straffen dan de stelers? Moet er een koperboekhouding of waarmerk kopen? Bent u een koperdief? Bel me dan alsjeblieft op 0800-1121... en vertel me waarom u het steelt. Het mag anoniem. En zijn de luisteraars die er verstand van hebben en denken... Prim, dit moet je erbij vertellen, bel me dan op 0800-1121... mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We zijn in Haarlem, waar vijf dagen geleden nabestaanden ontdekten dat bij de begraafplaats aan de vergierde weg koperdieven, een koperen zwaan en twee koperen potten... van het graf van hun geliefde hebben gestolen. Maar hier bij bronsgieterij Binder, het familiebedrijf van Bert Binder... proberen ze juist beelden te beschermen. U kunt hier niet langskomen, maar kijkt u op onze site. Momo is nu ook weer een foto aan het maken. Hij heeft geloof ik 100 foto's gemaakt van de gieterij. En dan kunt u dan altijd uh, zien wat er, aan, uh, hand, hand, aan wat er hier allemaal staat. Jean, uh, hoe lang ben jij al uh, gieter? 40 jaar. 40 jaar? ja. Je, je, je, ik ben 48, maar je ziet er een stuk jonger uit dan ik. Ja, dat klopt. <laughs> we, we, kijk, we kijken hier naar twee beelden. John, waar kijken ja. we naar? Naar de twee beelden van de camera obscura van uh, Jan Bronner. En deze beelden komen uit Eindhoven, waarvan uh, denk een half jaar geleden één gestolen is. Vandaar dat we nu dus een uh, RVS-constructies in de belden maken om stelen tegen te gaan. Okay. Als ik kijk naar zo'n beeld, het is een beeld van ongeveer één meter lang... en het staat op een sokkel. Hoeveel weegt dit nou? 80 kilo. En hoeveel kilo koper zit er ongeveer in? Nou ja, brons is eigenlijk koper in. De bronsprijs is hoger dan de koperprijs. Ja. Dus, uh, nou ja, ik denk uh, als ze het inleveren... dat ze er, uh, denk, 160 euro voor krijgen... Wacht, wacht, wacht, wacht. Er is, er, iemand start nu een machine die moet uit. Uh, uh, uh, uh, maar dit is dus uh, 80 kilo en dan krijg je dus 2 euro per kilo ongeveer. Ja, ja als je het inlevert bij een, uh, een foute uh, ijzerhandelaar. Ja, dus dan kan ik 160 euro krijgen. En wat is de waarde van dit beeld zoals het hier staat? 50, 60.000 euro. Dus je vernietigt 50, 60.000 euro om 150 euro in je zak te zetten? Ja, precies. Maar wie is dan zo gek? <laughs> ik zou het niet weten. En, uh, ja, uh, koperdieven. Maar die zijn dat? Ja, als we dat wisten, waren we klaar. En, en kan je, je, je, je zit al 40 jaar in het vak. Merk je de verandering? Want ik bedoel, vroeger werd er bijna geen tien jaar geleden... had je nog nooit van koperdieven gehoord. Nee. nee, maar ja, goed. Dus, uh, ja, de economische crisis waarschijnlijk. Mensen hebben geld en gaan ze pikken. Wat is nou, als jij dit aan het smelten bent, hè? wat is de schoonheid van het maken van zo'n beeld? Want een kunstenaar tekent het uit en dan moet jij een mal maken. Hoe gaat dat? Hoe dat gaat? Ja, dat moet je zien. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, want daar staat een vormer. Ik ben geen vormer, ik ben een sizeleur en uh, gieter. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is, uh, ja, je maakt iets moois wat je neerzet en waar je later van zegt... Van, hé, hey, daar heb ik nog aan meegewerkt. Ja. Dat is het leuke ervan. Als het weg is, ja, dan, uh, voor een patiënt, hè. dat vind ik triest... Nou, dat is het. Nou, hartstikke nee, dan bedankt. kan ik niet voor nee, Maar, nee, maar ik, ik, ik vind het echt fantastisch. En ik, ik, ik vind het een kunst. Want ja, het, het enige jammer vind ik dat de kunstenaar zijn naam erop staat, maar nooit gegoten door John. Nee, maar wel door de bronsgieterij Ja. ja daar <laughs> staat er het... altijd op. Ja, dat, dat ja, is... ja, ja. Als, als, als ik naar de beelden ga kijken, ergens, ja. dan kan ik waar staat het dan? Staat... Nee, nee. Waar, waar, waar moet dat staan? Achterin het voetstuk. Oh, dus... Daar staat de naam van de gieter. Oké, okay, dus uh, iedere, iedere luisteraar dus die nu naar beelden gaat in de openbare ruimte, op de achterkant van de sokkel kijken, daar staat de naam van de Gieter. Van de Gieter. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Hartstikke bedankt, John. Luisteraars, u weet het 0801121, Mailen naar primtimeapenstaatntr.nl uh, of de tweets naar hashtag primtimeradio 1. 33 live online at the San Jose Copper 69 ik u bent de eigenaar van dit familiebedrijf. Waar koopt u uw koper? Uh, wij kopen dat in, uh, in Utrecht in, bij Welsche metalen. Daar is een vaste legering waar wij, wij uh, mm -hmm. uh, werken. Ja. En uh, ja, dat zijn broodjes, brons, die wij uh, aangeleverd krijgen, zeg maar. Maar als ik nu uh, koper heb gestolen en ik breng het bij u, uh, kunt u het kopen? Uh, nou, ik zou het kunnen kopen, maar ik koop het sowieso niet. Omdat het sowieso tegen mijn principe is natuurlijk. En het is niet de legering die wij gebruiken sowieso voor het gieten van beelden in brons. Maar uh, waar moeten de koper liever dan met de koper naartoe? Um, ik denk dat het of het naar het buitenland toe gaat of naar, uh, ja, nogmaals, uh, schroothandelaren. En dat zal vermengd worden met een uh, andere uh, uh, ja, patrijspoort, uh, tandwielen en het zal stukgeslepen worden. Zodat het niet opvalt dat het in zo'n vat zit. Maar dus, die helers uh, die, die spelen een belangrijke rol. Ja, in principe wel, ja. Maar, maar goed, je kan het natuurlijk niet altijd traceren natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh, je kan ook niet direct zien of het een, uh, een beeld is wat stuk geslepen is wat in een, uh, in een vat zit. Maar voor, mij, voor mijn begrip, um, ik steel koper. Ik ga nu ergens in een mast in en dan steel ik en dan heb ik 10 kilo koper. Dan moet ik toch ook de adresjes weten? Ja, maar goed, dat kan je waarschijnlijk op internet vinden. Ja? Ja, dat denk ik wel. En dan... En dan uh, uh, van de prijs van koper, hoeveel betaalt u voor een kilo als u het koopt? Uh, wij betalen nu, uh, de laatste keer dat ik 6,35 uh, euro voor een kilo brons inkoop. Ja, en die dieven verkopen het dus voor 2 uh, euro ongeveer. En dan verdient zo'n handelaar dus 4 euro. Ja, inderdaad. Wow, als het heel veel koper is, dan wordt het toch wel big business. Ja, goed, maar die beelden werden natuurlijk best wel zwaar. Ja. En uh, ja, hier staan wat kleinere beelden. Maar als je natuurlijk een beeld van een ton weegt... dan brengt dat aardig geld op natuurlijk. Maar meneer Binder, kunt u me uitleggen? U, ik hoorde John net zeggen... jullie bevelen gebeelden nu met de rvs constructie Wat is dat? Uh, nou, we, inderdaad, wij hebben een, een systeempje uitgevonden... waardoor we, uh, de beelden zeg maar, moeilijker uh, uh, ja, door te zagen zijn... En, en, en, en een stuk sterker op een sokkel staan als, als voorheen... En wat is dat? Uh, nou goed, je moet zo zien, uh, de beelden stonden... vroeger werden ze verankerd met ijzeren bouten uh, of met draadeinden. Uh, of uh, messing zelfs. Ja, en dat is natuurlijk heel simpel door te zagen. En als je bijvoorbeeld RVS draadeinden neemt van een bepaalde regering... is dat natuurlijk een stuk uh, moeilijker. En als daarin in zo'n beeld... Uh, maar bepaalde... RVS is roestvast staal. Ja, roestvast staal. Ja. Ja. En als dat uh, ook nog eens een keer met bepaalde verdikkingen in het beeld zit... Ja, dan kom je er bijna niet uh, doorheen. Meneer uh, Ton Kramer, u bent u be u beveiligt beelden. Nou, ik beveilig niet mijn beelden. Ik beveilig erfgoed uh, kunst in het algemeen. Ja, uh. en, en hoe word je kunst erfgoed beveiliger? Uh, Dit is een achtergrond van uh, ongeveer 14 jaar dat ik gewerkt heb als hoofdbeveiliging in het Rijksmuseum en sinds uh, 2000 uh, uh, verleen ik zelfstandig adviezen aan uh, erfgoedbeheerders. Ja, u bent net zoals ik een zzp'er. Zoals u. Nou, niet als u, maar wel ook <laughs> zzp'er. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar uh, wat voor adviezen kan je dan geven? Nou, in dit geval is uh, door meneer Bergbinder Binder net al gezegd wat de mogelijkheden zijn. Die bronzen beelden die staan uh, tot nu toe eigenlijk op hun eigen constructie. Ja. Dat lees je al in de krant ook. Alleen de voetjes zijn er nog. Die voetjes zijn dan goed stevig gemaakt in de ondergrond en de rest wordt afgeslepen. Ja. Er is nu een vinding uh, gedaan door uh, bronslieterij Binder. Waardoor het dus niet meer mogelijk wordt om die beelden zo eenvoudig af te slijpen als nu uh, gebeurt. Met grof geweld is natuurlijk altijd alles nog mogelijk. Maar dan moet maar... je een, een, zo'n uh, tal hebben en dan hoort iemand dat geluid. Ja, maar dan, die tol, die redt het niet. Dat is, dat is juist uh, de oh. oplossing van dit probleem. Die tol, die, die komt misschien wel in dat brons terecht... maar die redt het uiteindelijk niet om dat beeld van zijn plaats te krijgen... of, of stukken van het beeld af te halen. Serieus zit het binden, dus het is echt een uitvinding die u heeft gedaan. Nou ja, goed, uh, we zitten natuurlijk wat langer in het vak... En uh, op een gegeven moment krijg je daar wel een beetje kijk op uh, in overleg met de jongens uh, die hier samenwerken. Uh, ja, dan kom je tot een bepaalde constructie. Maar heeft u, heeft u patent erop aangevraagd? Nee, dat niet. Nou, dat moet u wel doen. Want ja. uh, ik, ik, hoor, ik hoor dat dit een internationaal probleem is, die koper die stallen. Ja. Dat is absoluut een internationaal uh, probleem. Het is geen Nederlands probleem. Het is ook een grensoverschrijdend probleem. Precies. Maar de vinding van de uh, uh, bronslietigheid Binder, dat is eigenlijk wat wij noemen een EVC-oplossing. Het ei van Columbus. Het is eigenlijk een hele simpele uh, oplossing, maar die uiterst uh, doeltreffend is. Heb je wat voorbeelden uit het buitenland, Bert? Uh, nou, ik weet wel dat er een enige tijd geleden een Henry Moore-beeld is verdwenen uit een park vandaan. In? Uh, dat was volgens mij in Londen. Ja. Uh, er moet een, een brug, als het goed is, is gesteld in de Oekraïne. In de Oekraïne is men ja, een complete ja, spoorbrug ja, uh, uh, doorgegaan. Ja. Wat in het gebeurd? Er is daar een dorp uh, geïsoleerd geraakt... omdat men s'nachts heeft men een complete stalen brug uh, uh, weggehaald ja, over de rivier. Ja. Die brug is ook nooit meer teruggevonden. Maar, maar hebben ze het gedaan voor het staal of voor het koper? Dat ging om het staal. Ja. En een paar weken later is er in dezelfde omgeving... een complete stoomlocomotief bij een spoorwegmuseum weggehaald. Er zijn mensen met een oplegger gekomen. Die hebben praatjes opgehangen. Die hebben het personeel wijsgemaakt dat ze hem moesten verplaatsen. Ze zijn met de locomotief er vandoor gegaan. En daar zijn stukken van teruggevonden na een paar weken. Ja. Maar, maar, dit is een maar die beelden worden dus ook internationaal gestolen? Ja, het is absoluut een internationaal probleem. En het gaat er ook om, eh, om de booming economieën in, in een aantal landen waar de, die materialen naartoe gaan. Waarom? Welke booming-economie bedoelt u? Nou, het gaat uh, goed in, uh, in China, in, in India A ja, en in Brazilië. Ja. Daar heeft men heel veel grondstoffen uh, nodig. Daarom ja. is die uh, handel in, uh, in staal en in schoot is ook uh, booming op het ogenblik. Maar de grootste koperproducenten in de wereld zijn Chili, daarna Amerika, Peru en op de vierde plaats China. Ja, maar ze komen toch grondstoffen tekort. Ja, dat klopt. Zambia is ook een hele grote koperleverancier. Ja. Er zijn wel meer landen. Ja. Maar uh, het lijkt er heel erg op dat uh, al de staal gestolen wordt... Dat het wijnt in de richting van de economie die nu heel erg hard groeit. Goedemorgen, meneer Hans de Geus. Goedemorgen. U bent beursanalist. Ja, beurscommentator bij RTLZ. Oké, okay. kunt u mij wat uitleggen? Die koperprijs, als, ik, als alle pensioenfondsen vorig jaar juni koper hadden aangekocht... Zaten ze nu ver boven de dekkingsgraad? Ja, als ze een groot deel van hun geld daarin hadden gestoken... dan, uh, dan klopt dat. Die prijs is uh, ongeveer met 30% gestegen sinds de crisis. Hij ligt nu overigens weer op het niveau van ongeveer van voor de crisis. Ja. Maar je zag ook drie, vier jaar geleden hè, dat de koper werd gestolen. Dus dat is logisch. En dan hebben we weer helemaal terug op dat punt. En uh, nou, de pensioenfondsen beleggen ook hoor, in grondstoffen. En dat is ook wel een van de problemen misschien wel. Want een deel van die prijsstijgingen op de... Internationale financiële markten, want het wordt verhandeld hè, op, uh, op beurzen. Termijncontracten heette dat. Die uh, Een deel van die prijsstijging komt misschien wel door beleggers die, daar, die, uh, die daarop anticiperen. Ja. begrijp je? Ja, dus beleggers denken de prijs van het, uh, uh, een van de uh, grote zakenbanken, Goldman Sachs. die zegt, jullie moeten vooral koper gaan kopen jongens. Want uh, we vermoeden dat het uh, uh, nog meer zal stijgen. Dus het, alleen het vermoeden dat iets gaat gebeuren ja. uh, over een paar jaar... dan is het eigenlijk nu al gebeurd in de prijzen. Dus je ziet dat nu al meteen uh, omhoog schieten. Er is ook kritiek op, hè? want pensioenfondsen beleggen soms niet alleen in koper... maar nou, daar kan je nog wat van vinden. Maar ze beleggen ook in, in graan. Nou, dan wordt die graanprijs wat duurder. Ja. En dan krijgen mensen honger omdat wij... Uh, onze gaat omhoog moeten krijgen. Maar wat dus opvallend was, in 2008 kreeg je die crisis... en uh, de koperprijs was daarvoor uh, altijd rond de 2.000, 3.000 uh, uh, dollar per ton ongeveer. Toen kwam uh, de, uh, de, de groei 2006, 2007, 2008... en dan zie je die koperprijs ontzettend omhoog gaan... ongeveer naar die 7.000, 2.000, uh, uh, 8.000 uh, dollar. Maar in, toen de crisis in augustus 2008 uitbrak... dropte hij weer naar 3.000 dollar. We hebben, ja. do, we hebben ook toen in nou, een, uh, een korte periode ook een drop gehad in de diefstal uh, van beelden. Heel kort. Uh, Dan dus, creme praat. Uh, welke periode was het, dat is een, een jaar of twee geleden toen die bankencrisis ontstond. Ja, toen was er ook een uh, terugval in de diefstal van uh, beelden. Omd overal de economie wat stagneerde. Ja. Dat die beelden nu weer gestolen worden, vanuit economisch oogpunt gezien, is dat eigenlijk heel goed nieuws. Ja, want dat betekent eigenlijk, hoe meer koper beelden diefstal, hoe beter de economie draait. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Alleen, degene die het stelen, dat zijn in mijn ogen complete losers... want het, de paar euro die ze per kilo krijgen, is natuurlijk helemaal niks. Nee, dat weegt niet Maar luisteraars, we hebben een nieuwe economische indicator. Die stal van kopere beelden. Meneer De Geus, wilt u dat verwerken in uw analyses... <laughs> dus ik moet voortaan naast het spoor gaan staan en dan vandaar commentaar gaan geven. Nou, ik zie het sneller op de, op de, op de schermen, want je ziet het direct al... Uh, het, het is natuurlijk al weken, eigenlijk al een half jaar aan de gang, dat die prijs zo hard aan het stijgen is. Dus je kon er eigenlijk op wachten dat oh, koper dieven weer hun uh, gang gaan. Maar het is inderdaad wel een indicator. Maar het is tevens, en dat is natuurlijk het gekke, iedereen wordt heel positief van... Oh, wat is het goed, grondstoffenprijzen stijgen. Maar in die end is er natuurlijk... Ook wel een tekort aan, hè. Daarom gaan die prijzen omhoog. Dus die Chinezen hebben dat inderdaad allemaal nodig. Er worden 10 miljoen nieuwe woningen gebouwd. En daar moeten er allemaal uh, pijpen in, hè? Water, waterleidingen en dat soort dingen. Dat maar dat doen, toch, dat doen we toch met PVC? Ik kijk naar de heren hier. We doen dat toch met plastic en zo. We doen, we, waarvoor wordt koper nog gebruikt dan? In Brussel nou, bijvoorbeeld om beelden niet. te maken? Ja, nee, maar in de huizenbouw, meneer De Geus, waarvoor uh, wordt koper dan gebruikt? Ja, ik weet niet precies welke he? buizen van PVC zijn en, en van koper. Ik weet in ieder geval bij nieuwbouw komt er toch nog altijd een hoop koper kijken. En, en In ieder geval bij de elektriciteit daar naartoe. Bliksemafleiders? Bliksemafleiders? Metaal. Maar, maar, maar, maar meneer, meneer, meneer laten we me wat proberen. Uh, meneer Binder, kunnen we niet uh, uh, roestvrije stalen beelden gaan maken in plaats van bronzen beelden? Uh, of aluminiumbeelden. <laughs> ja, nou goed, er wordt natuurlijk sowieso al aluminium uh, gegoten, uh, ja. kunstwerken. En ook beelden worden gemaakt, uh, uiteraard. Maar uh, ja, brons is natuurlijk al van oudsher. En uh, ik denk wel dat dat gewoon uh, qua materiaal ook een hele mooie keuze is, om dat in de openbare ruimte te zetten. Meneer Kramer, ik nodigde u hier uit bij de gedachte van: u gaat me iets optimistisch zeggen, want ik vind het zo. Ik krijg hier een, een, een mail van Jorrit Groen reactie: stop maar met zoeken iemand die om 160 euro te verdienen. Een kunstwerk vernield is een P.V.V. Er. Nou ja, Jorritje Groen, je had ook kunnen zeggen: is een P van de A loser, of is een V.V.D. of is een CDA. Waarom nou weer zo'n pvv besje Jorrit Groen? Ja, dat vind ik nou echt helemaal niet leuk. Maar ik dacht dus, we gaan een oplossing vinden. Nu gaan we iets positiefs zeggen. Maar wat ik nu hoor is dat de ellende alleen maar groter gaat worden. Nee, ik, de, ik ben ervan overtuigd dat die diefstofbeelden... Uh, heel erg uh, tegen kan worden gehouden met de juiste maatregelen. Die maatregelen worden onvoldoende genomen... Er is ook een speciale reden voor. Uh, restauratoren, uh, kunsthistorici, conservatoren... die vinden het vaak heel erg lastig... wanneer er aan een kunstwerk iets wordt aangepast. Die vinden dan de integriteit van het beeld wordt aangepast... als je daar voorziening in aanbrengt. Serieus? Ja, maar ik vind dat de integriteit nog veel meer wordt aan, uh, aangetast... wanneer een beeld gestolen wordt en een stukken wordt gesneden. Dus men moet bepaalde concessies uh, dus, willen doen. Het ligt aan het conservatisme van die, van, die, van die kunstmensen... die uit mijn subsidiegeld betaald worden... dat ze zeggen er moet geen andere leger in komen... want dan tast je het beeld aan. Nou, er is een zekere behoudendheid. En uh, dat klopt bij uh, bestaande beelden. Ik weet dat de gemeente Nijmegen nu wel de stap heeft genomen... en doorbinder dus uh, de beelden laat uh, aanpassen. Ja, het maar dan... ik wil toch nog iets kwijt over die, uh, over die dieven. Ja. Dat is een bepaald klein circuit. Ja. Uh, het zijn uh, absoluut losers. Heeft die meneer die dat PVV-verhaal uh, ophing, heeft hij gelijk. En het zijn absoluut losers. De mensen gaan voor een paar euro uh, per kilo, gaan ze 's s'nachts uh, op pad. Dat zit in het wereldje... Van slopers, kampers, mensen die de weg kennen, die de materialen hebben. Die ook heel goed het afzetgebied uh, kennen. Ja. Die dubieuze uh, handelaren in, in, in, uh, in schroot. En het is gewoon een, een kleine kliek die precies weten wat ze mee kunnen. Maar die... kan de politie ze niet opzorgen? Kijk, dus zeggen: ik wil geen uh, uh, gaan handhaven, Maar je kan toch wel uh, een team erop zetten om dit op te sporen? Nou, kunstdiefstal wordt door de politie gezien als een, uh, een algemene diefstal. Er is geen specialisme op dat uh, uh, gebied. Dat is een probleem. Bert Binder, ja. we keren even terug naar die beelden. Ja. Uh, die conservatieve mensen die uit mij belastinggeld betaald worden... zeggen ik moet de legering niet veranderen. Kan je ze geen schop onder hun kont geven? Uh, dat zou je kunnen doen. <laughs> uh, ja goed, weet, ik vind niet dat je de, de, de bronzen beeld aantast... als je zeg maar, een ander materiaal inwendig uh, aanbrengt. Uh, de uitstraling blijft ook hetzelfde van de beelden. Ik bedoel, dat zie je niet uh, aan de buitenkant dat daar een, uh, of een chip in zit of een uh, versterking in zit. Kijk, een chip is natuurlijk ook een hele goede methode om Oh, laten oh, we dat gaan we zo over de chip praten? Maar ik ga eerst naar meneer De Geus voordat ik afscheid van hem neem. Meneer De Geus, aan u, u zegt ze nemen een voorschot. Die koperprijs. Um, um, ik weet dat u niet zomaar dingen mag zeggen. Maar mijn vermoeden is dat het alleen nog zal stijgen. Wat denkt u? Uh, ja, dat is wel de verwachting. Je ziet het nu ook gebeuren. Als zolang de groei intact blijft, zolang China zo hard blijft groeien, zal die koperprijs doorstijgen. Overigens is er natuurlijk wel altijd ook nog een substitutiemogelijkheid. Net als bij beelden een andere legering te gebruiken. Kan je misschien ook in de bouw of in de, in de mobieltjes, in de computers, zit allemaal koper in voor de geleiding. Kan je misschien een ander middel gaan vinden. Dus uiteindelijk keert er wel het schip en... ...zijn ja, mensen ook wel flexibel en inventief om iets anders te verzinnen. Maar ja, de verwachting is wel dat die grondstoffen verder stijgen. Ja, dat is natuurlijk wel een probleem, want dat beknelt uiteindelijk de groei... ...helemaal voor de financiële crisis, toen inderdaad die grondstoffen ook zo duur waren. Toen zeiden we allemaal ook van olie, hè, maar ook graan en katoen. Ja. Alles is aan het stijgen, hè, vergis je niet. Dat dat uh, ja, uiteindelijk de, de groei beknelt. Op een gegeven moment is het gewoon op. Er komen zoveel Chinezen bij die ook onze welvaartspatroon, ons bestedingspatroon willen nastreven. Er zijn gewoon niet genoeg grondstoffen voor. Dus dat is wel een probleem. Nou, weet u wat? Daarom zou ik zeggen, langleven de crisis. Ja, dat zeggen sommige mensen. Sommige mensen vinden het ook wel... Wel fijne aanvoelen. Een nou, meneer, meneer De Geus, alleen maar uit het oogpunt van uh, bronsbeelden diefstallen... zou ik zeggen, leven de crisis hebben, meneer Kreme. Dat is uh, het beste. Nou, dat is ook heel erg goed voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Dus ja, dat is absoluut ja. waar. Ik ga naar een beller. Goedemorgen, meneer Polak. Ja, goedemorgen, Prem. Uh, hallo. Ja, ja ik luister de... vol aandacht wat u me gaat vertellen. Ja, op de eerste plaats heb ik uh, meeleven duizend mensen waarbij je grafroof uh, koopt, die zal al geld. Dat vind ik meest verschrikkelijk hoog. En tweede dus, uh, ben ik zelf ook groot uh, kunstliever hebben. Wat voor werk uh, doet, wat doet u? Wilde... Wat zegt u? Wat voor werk doet u? Nou, momenteel ben ik werkloos. Dus ik ben op zoek uh, naar werk. Maar wat voor verstand heeft u van koperhandel? Dat... Uh, uh, uh, uh, nog wel eens wat uh, wegbrengen. Dat, dat is twee jaar geleden een keertje. En vorige maand heb ik ook koper weggebracht. En uh, met oud had ik het schuur opgeruimd. En uh, nou, dan had ik iets van 10 kilo of zo. Maar daar krijg je 4,70 euro uh, de kilo voor. Dus en dat was eigenlijk mijn punt ook. Je hebt het over 2 kilo. Maar dat is dus 2,5 keer zoveel. 4,70 euro. En dat, u had het niet gejat ergens vandaan. En dan zegt u dan, nee, nou ja, ik heb het. Kopere leidingjes en hoekstukjes, weet je, van, van oud leidingwerk wat je dan... Nou, maar dan praat je, praat je puur over puur kopen, ja. neem ik En waar bracht u het naartoe? Gewoon naar de Ezerboer. Welke ijzerboer? Die gewoon gereguleerd zijn, die je overal in telefoonboeken kunt vinden. Ja, maar welke heeft u het naartoe gebracht? Ja, nou ja. Naar twee verschillende. In de buurt van Amsterdam en in de buurt van Utrecht. Maar oké, okay, maar u wil geen namen noemen. En die gaan voor u 4,75 euro per kilo. Over, puur, puur ja, ja leggen ik, ik vraag me af waarom deze man uh, tussen Amsterdam en Utrecht aan het reizen is... met kopen wat hij vindt in zijn schuurtje. Een beetje raar verhaal eerlijk gezegd. Meneer Polak kom op... Ik heb op het op het over 10 ver... kilo, meneer. Nee, maar vertel de als waarheid. Als je een klusje doet en wat koper overhoudt... Bij, uh, als je een badkamer doet en uh, dat je 3, 4, 5 kilo leiding hebt. Ja? Bedoel, dat soort dingen van... En als je weet van, dat die prijs hoog is, dan gooi je dat niet in een container. Dan doe je dat in een zakje en dan doe je dat één keer per jaar. Maar je gaat toch niet met tien kilo ook, reizen tussen Amsterdam en Utrecht? Ik zou graag zeggen van, uh, geef uw naam en adres eventjes. <lacht> meneer ah, ja, Polak. Ik heb een nieuwe gein, dus ik breng het in de buurt van Utrecht. En uh, ik heb familie, uh, die woont in Amsterdam. <lacht> en daar heb ik het laatst ook mee geholpen. Meneer Polak, dan hartstikke nou. bedankt dat u wilde bellen. En dat u denk dat wilde de Puur kilo is 4,75, bed minder. Ja, dat zou ongeveer. Meneer Polak, hartelijk bedankt. Ja, Barbara, ja. u hoorde Barbara van nee. de Klis in de uitzending. Dat is mijn eindredacteur die en de regie doet. Die bedankte een van meneer Polak. Maar drukte op de, op de verkeerde knop. Maar nee, maar je, minder... je moet, je moet zo zien. Kijk, in brons is het natuurlijk een andere legering. brons ja. zit uh, roodkoper in, zink, tin en lood. Ja. En uh, ja, daar zit natuurlijk minder koper in... als, als, als je, dat je puur koper uh, hebt. Ja. Hans de Geus, hartstikke bedankt. Oké, kijk. Dank Meneer, kijk, ik, ik zit met een probleem, uh, heren. Uh, uh, toen ik me hierin ging verdiepen... Dan kijk je naar die prijzen van koper. En dan uh, zie je dus nu dat er maatregelen te nemen zijn. Zoals ja. u had het over een chip. Ja. En een... Dat legt dat u maar uit. Nou goed, er zijn dus een aantal gemeentes nu al. Uh, zijn er bezig om een, uh, een chip te plaatsen in, uh, in bronzenbeelden. Zodat zolang ze zo als in beweging komen. Uh, dat er dus uh, op een meldkamer uh, een belletje afgaat. dat uh, de beelden, zeg maar. Uh, ja, dat er geactiveerd wordt dat de politie gaat kijken. Ik kreeg hier een. Ik, sorry hoor. Hoe spreekt u legering uit? Legering. Legering. En hoe spreekt u het uit? Precies zo, legering. Oké, okay, want ik kreeg een, een, een, een mail van Cas Juffermans, toevallige naam. Verander je even je uitspraak van het woord legering. Dat voorkomt opmerkingen. Prim spreekt van legering. Maar je moet de samenstelling van bronskoper uitspreken als legering. Oké. Okay. Ja, ja volgens... nou, dat, dat, dat, klopt dat. Ja, nou, en ik krijg van Wouter nog een mail. Ik hoor geregeld over koperdiefstal. Er worden kunstwerken gestolen, hoogspanningskabels doorgesneden. Het lijkt me nogal risicovol. Mijn vraag is, waarom hoor ik nooit over schroothandelaren die bestolen worden? Die hebben hele grote hoeveelheden. Ha, goede vraag, Wouter. We gaan naar de specialist, meneer Kremer. Nou, ik vind het een fantastische tip, moet ik eerlijk zeggen. En uh, zeker als het gaat om de malafide schroothandelaren. Als we elkaar gaan beroven, dan zijn we een heel stuk verder. Dat wordt interessant. <laughs> maar dat gebeurt dus niet. Daar heb ik nooit berichten over gehoord. Maar ik denk ook, dat onderschreef dus mijn idee... dat het een gesloten wereld is, een eigen kliek. En die gaan niet elkaar lopen beroven. Dat komt vanuit de buitenwereld. Die buiten die kliek, uh, bondsbeelden hebben staan. Ja, Bert Binder, ja. Eh, jij koopt zeg maar, bij zo'n officiële uh, al. Nee, op... We hebben geen schlotenhandel, Dat is een smelterij. Als, ja. als officiële koperleverancier. Ja. Maar ik zit even te kijken. Je, je kan dus die beelden, we kunnen dit voorkomen... als men dus die le, le, Lagering, Als men die lagering van ja. u overneemt en als <laughs> we een chip erin zetten, kunnen we het schroot volgen, zeg maar. Nou ja, goed, het is nou zo, kijk, als je een chip in een beeld zet, op een gegeven moment als die dan zeg maar omgezaagd zou worden of omgetrokken zou worden, dan gaat er een signaal naar de meldkamer en ja, dan is actie te ondernemen en je kan zo'n beeld dan een aantal dagen volgen. Waarom gebeurt het nog niet massaal? Ja, ik, ik, wil, ik wil heel graag over de chip heel kort iets zeggen... voordat er weer allerlei misverstanden gaan ontstaan in de museumwereld. Dan lees je al heel lang het fabertje dat men praat over minuscule chips. Maar die chips waar Bert Binder het over heeft... die hebben minimaal het formaat van ongeveer een gsm-telefoon. Want ze hoort een batterij en die ook dingen uitzendt. Dus de chip is groter dan men over het algemeen denkt bij chip. Ja, maar je zet het toch aan de binnenkant van het beeld en dat ziet niemand het? Klopt, dat, dat ziet klopt. niemand en het kan op een hele goede manier ook weggeborgen worden... dat je het ook niet ziet als je beeld wegpakt. Maar wat ik alleen maar zit te begrijpen, meneer Kreme, dit is is dus onwil geen onmacht. Ja, het is ook een beetje struis voor de politiek. Ik las gisteren aan de krant dat er in Malden... er staat een beeld van Jacob Marus, een Don shot. Dat heeft men binnengehaald. En de wethouder heeft daar gezegd van... de. Wanneer deze storm van beelden die zo over is, dan zetten we hem weer buiten. Denk bij mezelf: ja, hallo, het mag niet tot die storm over is, maar neem maatregelen. Er zijn goede ja. maatregelen te treffen. Meneer Berbinder, ja. u, met legering, legering. <racht> Goh, u met uw legering, legering. U met uw legering, Krijgt u nou ook steeds meer werk van meer gemeenten? Want het is. U, u, ja, u, u, u, je ziet wel dat er natuurlijk een bepaalde uh, ja, spanning heerst uh, onder de gemeentes. Ik bedoel, ja, overal waar, uh, worden bronzen beelden weggehaald of weggezaagd. En ja, we hebben bepaalde gemeentes waar we preventief beelden verwijderd hebben, uh, ja, die vrij fragiel zijn, uh, om die weg te halen en op te slaan. Oké, okay. nou, ik, uh, ik, ik denk in elk geval dat deze discussie verder gevoerd zal moeten worden. Ja. Uh, meneer Kramer, u, als u ingehuurd wordt door die gemeente, zegt u dat ook gewoon keihard, Baf. Nou, zelfs ja. als ze hem niet inhuwen, ik wil ze het gratis ook wel vertellen. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik wil u allebei hartstikke bedanken dat u in de bus was. En u hebt een ontzettend leuk bedrijf, meneer Binder. Dank u wel. Uh, ik heb echt een ontdekking voor mij. En meneer Kremer, gaat u alstublieft door met hierover te brullen. Want wa maak ze wakker, want ik vind het echt iedere keer zonde dat zo'n beeld gestolen wordt. Marianne stuurde me een e-mail en die zegt: Prim, je zegt steeds dat de mensen die de kunst werken van jouw belastingen, centen en subsidies worden betaald. Je werkt toch bij de publieke omroep? Daar word je toch ook uit de publieke middelen betaald? Waarom ga je nu ook dergelijke uitspraken doen? Nou, weet u waarom, Marianne? Omdat ik vind dat ik, gesubsidieerd door de belastingbetaler, die ik hartstikke bedank omdat hij dit programma financiert, moet doorgaan met de vrijheid van meningsuiting hoog te houden. En daarom dank ik jou voor je tweet en alle andere luisteraars. Um, de financiers van de publieke omroep, de belastingbetalers, nogmaals hartstikke bedankt dat u mij riante salaris betaalt. Redactie Sulema El die Anouk Tulner en Rien Aarts, die ook social media en internet doet. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport Kees De Hoop. Eindredactie. Energie Barbara van der Klis. Na de ster en het nieuws met de grijze Jan van de Putten hoort u de nog grijzere Felix dus met de kids.fm. Morgen ben ik er weer, dan live uit Eemnes uit de villa van Koffietijd. Tot morgen, namaste, dag. Dit is Radio 1.